4 uur, Martijn van Beek, met het NOS-journaal. Nigeria zegt dat het een groot offensief is begonnen tegen Boko Haram... de islamitische terreurgroep die in het noorden van het land actief is. In drie deelstaten is de noodtoestand afgekondigd. Het ministerie van Defensie zegt in een verklaring... dat de operatie is bedoeld om de eenheid van het grondgebied te handhaven. Dat wijst erop dat de regering de controle over deze gebieden kwijt is. Boko Haram is een groepering die de sharia wil invoeren, de islamitische wetgeving. Bij aanslagen van Boko Haram zijn de afgelopen jaren zo'n 2000 mensen om het leven gekomen, vooral christenen. Het hoofd van de Amerikaanse belastingdienst IRS is opgestapt. Zijn positie stond onder druk sinds een paar dagen geleden bekend werd dat medewerkers van de belastingdienst conservatieve politieke groepen extra streng hebben gecontroleerd. President Obama maakte het nieuws over het vertrek zelf bekend en hij zei dat hij persoonlijk op het ontslag heeft aangedrongen. Hij zei dat de IRS een nieuwe leider nodig heeft... om het vertrouwen in de politieke onafhankelijkheid van de dienst te herstellen. Obama is door de affaire in het nauw gebracht. Veel Amerikanen denken dat de president of de minister van Financiën... van de controles hebben geweten of er zelfs opdracht voor hebben gegeven. De ruimtetelescoop Kepler is in de problemen geraakt. Door een defect aan twee stabilisatiewielen... kan de telescoop niet meer in positie blijven als hij de ruimte afzoekt naar planeten... De ruimtevaartorganisatie NASA bekijkt of de telescoop nog kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Kepler werd in 2009 in de ruimte gebracht om planeten van andere zonnestelsels in beeld te brengen. Om zijn werk te kunnen doen heeft de telescoop tenminste drie van de vier stabilisatiewielen nodig. Vorig jaar ging het eerste wiel kapot en nu is er dus nog een wiel stuk. Het weer, droog, het koelt af tot een graad of zeven. Overdag eerst nog wat zon in het noorden, maar in de loop van de dag op steeds meer plaatsen regen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 En dat blijft een hele mooie. Deze van John Lennon, de nummer 9 dream van de LP Walls and Bridges uit 1974. Even het draaiboek op de juiste bladzijde leggen. Want die zit nog niet in de computer. Dan is het altijd wel makkelijk om een stuk papier bij de hand te hebben... om eh, tussendoor nog even aantekeningen te maken. Goedemorgen trouwens. Dit is de Nacht ging het anders bij de VARA op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van uh, heinde en verre. En ook muziek die je doorgaans niet bij uh, elke radiozender in Nederland te horen krijgt. John Lennon misschien wel bij een enkele gouden oude zender. Maar wat ik je nu laat horen, dat... Uh... Dat heb je waarschijnlijk alleen bij de nacht in het anders gehoord. Denk ik zo. Maar voor allereerst ik dat gedraai heb ik nu nog een uh, afkondiging te goed. Omdat ik niet aan de aankondiging toekwam vanwege de tijd. Je hoorde namelijk vlak voor het nieuws de jongste single... van het Amerikaanse R&B-fenomeen Khalees. Jawel, heer zoals <laughs> je dat schrijft. De nieuwe single die heeft als titel uh, Jerk Rips. En dit is dan dat hele leuke liedje van Marieke Jager... Op tekst van Annie M Ik ben zo onafhankelijk, ik ben ontzettend handig. Ik doep mijn eigen boontjes, ik ben ongeluk zelfstandig. Ik kan mijn eigen gyro's doen. Ik repareer de klok. En ik herstel een stopcontact en ik krijg niet eens een schok. Ik weet wat een obligatie is. En timmeren kan ik ook. Ik ben niet bang voor inbrekers. Ik neem gewoon een pook. Ik sta op mijn eigen benen, ik kan op mijn tellen passen. Ik ben zo evenwichtig, ik ben vreselijk volwassen. Maar soms dan lig ik s'nachts een poosje wakker. En denk, oh was ik maar een beetje zwakker. Oh was ik maar een kleine zwakke vrouw. Die steun zoekt bij een grote sterke man. O oh, was ik maar een kleine zwakke vrouw, zo'n hulpeloos klein wezen dat helemaal niks kan. Ik wou zo graag eens huilen met mijn hoofd. Tegen een jas Ik wou dat ik afhankelijk En heel erg zielig was Ik had nooit iemand nodig En daarom denk ik nou Oh, was ik maar Een kleine, zwakke vrouw Ik kan een plug slaan in de muur Wanneer we gaan verhuizen Ik stem altijd op koekoek En ik ben niet bang voor muizen ik Weet wat een carburator is En waar hij zich bevindt Ik maak de schrijfmachine En raak niet verward in het lint Ik rij veel beter dan een man En kan een band omleggen En hoe je moet parkeren Dat hoeft niemand mij te zeggen ik ga alleen op reis, ik ga alleen naar het theater. Ik ben een evenwichtig mens, dat zegt mijn psychiater. Ik ben niet bang voor slagen en voor dreunen, maar soms wou ik zo graag op iemand leunen. Oh, was ik maar een kleine.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 Ik wou zo graag eens zeggen Schat, ik kan dat niet zo goed Ik wou dat hij dan zei Ik zal je leren hoe het moet Ik hoefde nooit bescherming En daarom denk ik nou Oh, als ik maar een kleine vrouw. En dat is een uh, leuke geworden, een leuke versie ook van Marieke Jager. Het liedje van Annie M. G. Schmid en Harry Bannek. Kleine zwakke vrouw in een ver ooit uh, uitgebracht en gezongen door Connie Stuart, maar nu dan te vinden op die verzamelcd. Uh, de supersonische boom waarop artiesten van nu het repertoire zingen van Harry Bannek en Annie M. G. Schmied, maar dan wel in een uh, 21ste eeuwse jasje. En een van die artiesten, dat is dus Marieke Jager, die je hebt kunnen horen. Een andere zangeres, uh, Céla Soe in Vlaanderen, daar komt uh, een nieuwe single van uit. Of die is eigenlijk al uit, want zij heeft haar medewerking verleend aan een commercial voor een ijsfabrikant... En daarvoor moesten de opnamestudio in om een hele oude blouse op te nemen. Het gaat maar nummer Spoonful. Ik laat je een van de oude versies voor uit 1960. Hier is Howlin' Wolf die het bekend heeft gemaakt. Willie Dixon, in 1960 op de plaat gezet door Howlin' Wolf Spoonful... dat weer gebaseerd is op een aantal andere bluesnummers... uit een ver verleden, een vooroorlogsverleden. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog. Spoonful dus, binnenkort een nieuwe versie daarvan te verwachten... van de, de Vlaamse Selassou. Nu ik het toch over Vlamingen hebt... Hup. Vlaamse meisjes, dit is er ook zo één. Maar die zingt er in de eigen Vlaamse taal. Acht van mij dus de titel... En je hoort Hannelore B. Dert. U speelt poker met mijn hart. Dat op zijn minst gezegd: apart. Het heeft al lang geen waarde meer. Dat hart van mij. Stroofdoel, ik ben geraakt. Mijn hart was leeg en ondewaakt. Ik heb u danig onderschat. U heeft mij in mijn vlucht gevat. Het is nog niet te laat. Nog niet uitgespeeld. Het hart van mijn Uitgewist, dat is een album dat in 2011 verscheen... van de Vlaamse handeloor Bedert. En je hoorde de zangeres met hart van mij. En ze heeft net iets nieuws gedaan. Een project samen met andere Vlaamse artiesten. Onder andere Koen Wouters, Comilfo, Rimon van het Groene Woord... en Steen Meurs, dat is uh, het maken van een kindercd. Die heeft als titel Radio Oorwoud. En zoals ze zelf zeggen, het moet een beestig leuke cd zijn geworden. Nou, Met dat soort artiesten ben ik ook benieuwd hoe dat geworden zal zijn. Je hoorde haar in ieder geval hier met hart mee Hanne-Laure Bedert. Dit komt uit Finland. Pierre Pauke. Pierre Pauke, zo heet ze. Pierre Pauke, Mafai, Dat was wat zongertjes te vinden op hun meest recente album ILO. I-L-O. En die I dan niet op zijn Engels uitgesproken, maar gewoon op zijn Nederlands. ILO. Dat is de titel van het album. En dat is een van de CD's die voorkomen in de European World Music Charts. Een lijst die we vanaf vandaag regelmatig onder het vergrootglas leggen, en Met andere woorden, elke uur krijg je een track uit. Die lijst worden. European World Music Charts en de, de wereldmuziek die jullie we dus nu horen kwam van deze Finse band Pierpauw. En dit staan er meerdere hitlijstjes en echte hit en vette. Maar daar hebben ze ook hard aan gewerkt met een goed marketingplan. Daft Punk en die single die hit Get Lucky. Like the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 We're up all night to get lucky Zes uur, de nacht klinkt anders, met Roel Koeners. Ik zal niet vragen waar je bent gebleven. Ik ga niet klagen dat je mij verliet. Ik wil niet zagen aan de poten van je nieuwe. Het is niet nodig, jij verliet mij niet. Ik wil niet keuren of jij pas bij die anderen. Verwijt het zeuren dat je alles hebt vergooid. Ik ga niet treuren dat ik zo alleen ben. Het is niet nodig, jij bedroog mij nooit. Niemand houdt de regen tegen. Komt het met pakken uit de hemel? Help geen paraplu. Gisteren en morgen zorgen niet voor eeuwig. In de liefde helpt alleen het. Als de waterplaatje staat niet ter discussie. In doen en laten heb jij nooit verzaakt. Ik hoef niet te praten met een psychiater. Het is niet nodig, want jij bent volmaakt. Niemand kan de golven breken. Tegen een tsunami is geen dijk bestand. Zandzakken en de van de liefde ik die uitstaan. Niemand kan een berg verzetten. Wie erover wil moet klimmen of op zoek gaan aanpalen. Met er tegenop zien kom je geest aan hoge. Liefde is de lust ook een paal. Niets kan ik hoef niets te bewijzen. Ik kan niet garanderen dat ik even trouw zal blijven, hoe graag ik ook zou willen, ik weet het niet. Hoe graag ik ook zou willen, ik weet het niet. Van Zonde, dat is de jongste LP van... Freek de Jonge en daaruit hoorde je dan het liedje Het Nu. Het is steeds voor het leukste uitsprekers met koppen hier in de nachtgring. Anders je kunt zo dadelijk gaan luisteren naar de columns van uh, Wim Daniels en Hans Lebbes. En er is natuurlijk het cabaret met Dolle Jansen. En ook kan je nog een keer terug luisteren naar het optreden van de overrijsselste band Swelter. Voordat Hans Lebbes het woord neemt, eerst nog even het woord aan Phil Collins. Genesis, Illegal Alien. Ik wilde het met u hebben over de illegale. Ik weet dat u nu een lode gevoel krijgt, daar gaat hij weer. Dat gezeik over de illegale. Waren ze er maar nooit geweest, houdt het daar nooit op. Snap ik, maar u kent mij. Ik zit graag snap bang in de middel of de actualiteit. En het is nu eenmaal de illegaal. Het voelt voor u misschien als dus het herkouwen van een kauwgommetje... wat je in de bioscoop onder je stoel hebt weggepulkt. Eerst keihard, maar als je doorzet wordt het zowaar zacht... en soms zit er zelfs nog een beetje smaak aan. Of ben ik weer de enige die dat doet? Fred Teven wil Nederland zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor illegale. Het is hem in ieder geval gelukt het politiek leiderschap van de partij van de Arbeid zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dat noemen ze in de visserij bijvangst. Samson zit in een politieke spagaat. Hij wil niet dat illegaliteit strafbaar wordt met heel veel goede argumenten. Aan de andere kant wil hij zijn woord als leider, zijn belofte in het regeerakkoord niet breken. Dat is een spagaat. Zelf gekozen, akkoord. Maar het is wel een spagaat die je zelf inzet. En terwijl je het doet, blijkt de grond te verschuiven en worden je benen nog verder uit elkaar getrokken. En dan kom je op het moment dat de spagaat pijn gaat doen. Dat aanhechtingen en pezen beginnen te scheuren. Dat de pijngrens ruim wordt overschreden. Dat er dingen stuk gaan. En dat je daarna de rest van je leven een waanzinnige spagaat kan. Maar je kan niet meer lopen. En alles loopt er het één gat uit. Dan moet je kiezen. Maar ik heb een idee. En het idee is om de emotie eruit te halen. Dat hele ding dat illegale mensen zijn en dromen hebben en een leven willen opbouwen. Dat soort dingen halen we er even uit om helderheid te creëren. Ik zal u vertellen hoe ik op dat idee kwam. Ik las vrijdag het volgende bericht. Er is in de Londense dierentuin een visje. Het zijn de allerlaatste drie mannetjes van de Hara vissen. En volgens de dierentuin betoverend lelijke tropische visjes. Zijn in het wild uitgestorven. En ze zoeken nu naar een vrouwtje. Ergens ter wereld. Er was ooit in de Berlijnse dierentuin een vrouwtje... maar toen zij toenadering tot het mannetje zocht, het geile loeder... doodde het mannetje haar. Deze vissen wijken van veel andere vissen af... doordat zij een emotionele band met elkaar opbouwen... en dan samen voor de eitjes zorgen. Maar dat gaat nogal eens met strijdgepaard. Herkent u dit? Emotionele band opbouwen gaat met strijdgepaard samen zorgen. Voor de meeste vissen is dit raargedrag. De meeste vissen komen één keer per jaar bij elkaar. Dan hebben de doorgaans grotere vrouwtjes miljoenen eitjes. En de mannetjes zwemmen daartussendoor. En sproeien zoveel mogelijk zaad over alles wat ze maar lekker vinden. En dat werkt prima. Herkent u dit? Geen emoties. Evolutionair, de Dolf zeker wel. <lacht> Evolutionair blijkt het een topfonds te zijn. Want deze visjes die een emotionele band opbouwen, die sterven dus uit. Lijkt mij een goede waarschuwing van de natuur. Dus we halen de emotie er maar eens een keertje uit. Neem nou dat het regeerakkoord. Daar staat al maanden in dat illegaliteit strafbaar werd. Waarom nu pas reactie? Omdat niemand die shit leest. De leden van de partijen met het regeerakkoord goedgekeurd. Zeik dan ook niet meer. Lees eerst iets wat voordat je met je groene kaartje op een congres loopt te wapperen en met de massa meestemt. Denk erom, emotie eruit, hè? Eerlijk naar jezelf kijken en denken: ja, daar heeft die Lebbus wel een puntje. Het was ook wel gemakzuchtig. En Samson zegt nou niet, ik hou mijn woord, maar alle opties zijn nog open. Gewoon, het was een klote afweging, die heb ik gemaakt. Daar heb ik wakker van geleefd Of je vertrouwt me, of kies lekker een andere leider. Zonder emotie, hè? Gewoon zakelijk. En die illegale maken voor 6 euro per uur je huis schoon. Ze zijn als de dood om ziek te worden, ze hebben geen alternatief. Ze zijn harde werkers, super gemotiveerd. Want ze willen je graag blijven. Als je dat afzet, tegen de middelde werkster, die loopt te puffen... als ze alweer de badkamer moet reinigen. Dat heb ik vorige maand toch al gedaan. En de film is op, zo kan ik niet werken. En als we een illegaal dan ook nog onder de dertig is en een vrouw... dan is dat puur objectief gezien toch een hele vette dikke plus. Met of zonder happy-end. Want ze doen heel veel voor een baantje, hè? Objectief gezien, zonder emotie. En ja, Fred Teven, wie gaat al dat werk dan doen? Ik zie jou nog geen happy-end geven. In Engeland gaan ze een stap verder. Daar laten ze illegale gewoon vanaf nu creperen. Geen medische zorg, geen school, geen werk. Gewoon lekker zakelijk, geen emotie. En als je niet mag werken en je hebt honger... dan is maar één oplossing, stelen. En dan zijn het criminelen en kunnen we ze keihard aanpakken zonder emotie. Als ik zonder emotie bekijk, zie ik een topoplossing. Ik stel voor dat Teven en de Zijne een verblijfsvergunning voor Engeland aanvragen. Daar zitten ze helemaal op hun lijn. Kunnen wij in ieder geval een paar hardwerkende illegalen een plek geven en wordt mijn huis weer schoon. Dankjewel. En dan twee weken geleden stort in Bangladesh kledingfabriek Rana Plaza helemaal in. Doodtal ligt al boven de duizend, wordt nog steeds hoger. Ramp heeft discussie over goedkope kleding doen oplaaien, want slachtoffers kregen heel weinig betaald voor het maken van onze kleding. Kleding wordt verkocht bij onder meer de winkel Primark. Wij vroegen ons af: zitten de klanten van de Primark in een moreel dilemma? Aan tafel zijn aangeschoven Soraya en Romy. Ja, hoi. Hallo. Hallo. <laughs> Hallo. Um, Jullie zijn beide vaste klanten bij de Primark, begrijp ik. Ja, ja, wij zijn echt, uh, zeg maar, vet vaste klanten daar hoor, hè, Rome? <laughs> zeker, zeker. We zijn er net nog geweest. Ja, ja laat ons even zien wat je hebt gekocht. Ja, kijk, deze. Kijk eens wat mooi. Ja, leuk. superleuk, joh. Ja, en deze. En die. Ja. Zo... Ja. Ja. En die, En dat is een slipje, neem ik aan? Nee, Pipou, dat is een shirtje. Oh, een shirtje. En, en je hebt ook een, een, een roze schoenveter gekocht, zie ik. Nee, dat is een slipje. Oké. Okay. Nou, leuk. Allemaal, uh, heb je het nieuws een beetje gevolgd? Ja, nieuws, nieuws. Ja, ze hadden heel veel nieuws. Een hele nieuwe collectie. Ja, daarom zitten we hier, toch? Ja, nee, ik bedoel nu even het nieuws wat ik net zei over, over Rana Plaza, de fabriek. Rana Plaza? Dat zit toch achter de dam? Oh, komt daar ook een prima rukt? Nee, Rana Plaza, dat is die fabriek in Bangladesh. Bangladesh? Nee, hij bedoelt Bangalijst. Bangalijst? Nee. Oh, oh, wat leuk. Sta ik weer op een bangalijst? Nou, nee, dat weet ik niet. Bangladesh. Wat? Bangladesh is een land in Azië. En in Bangladesh staat een fabriek. Maar de kleding van de Primark wordt gemaakt en die fabriek is ingestort en daarbij zijn meer dan duizend doden gevallen. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Oh, wat erg zeg. Jij, wat erg. Wie moet die kleding dan nu gaan maken? Oké, okay, ik ga het nog één keer uitleggen. Die mensen krijgen nog geen 30 euro per maand betaald. 30 euro, dat is vet veel. Wauw, voor 30 euro loop ik bij de Primark met zes volle tassen naar buiten hoor. Ja, nee, maar dat is heel weinig, 30 euro per maand. Maar waarom ga je er dan werken? Hoe dom ben je dan? Ja, vind, vind je het gek dat ze op een bankenlijst staan? Oké, okay, laat ik het anders zeggen. Um, de kleding die jullie kopen is zo goedkoop dat die mensen daar in dat, in dat land in Azië. bij ba ba bangalijst. omdat die mensen in bankenlijst worden uitgebuit. En Primark maakt misbruik van arme mensen. Oh, dus we mogen niet meer bij de Primark gaan winkelen. Precies. En dan. dan gaan ze viert. En dan hebben die mensen geen baan meer. Oh, daar hebben ze vet van honger en zo. Wat, oh, wat ja, erg. Ja, lekker ben jij. Hele magne plaatsen ingestort, allemaal mensen dood. En dan wil jij ook nog een baan afpakken. Oké, okay, weet je wat? Weet je waarom je niet naar de Primark moet gaan? Het ziet er niet uit. Het is troep. Het is slecht gemaakt door Rosel, waar ik mijn reet nog niet meer zou afvegen. Jullie zien eruit als goedkope straatsnollen zonder werk. Daarom moet je niet naar de Primark gaan. Oh, maar, maar, maar moeten we dan onze kleding gaan kopen? Wat zoveel kleedgeld heb ik niet hoor. Weet je wat, vraag aan je moeder. Misschien wil die het voor je naaien. Oh ja, mijn moeder wat een goed idee. Mijn moeder kan ook heel goed naaien. Ja, want jouw moeder stond toch ook op een bangalijst? Dankjewel. To told me that he wanted help. His country died. save some Ieder potje past een dekseltje. Het is een bekende Nederlandse uitdrukking. Kees Budding bedacht er nog ooit een gedicht bij dat als volgt gaat. Vanochtend, na het ontbijt, ontdekte ik door mijn verstrooidheid... dat het deksel van een middelgroot potje Marmite, het 4-ounce netformaat... precies past op een klein potje Heinz Sandwich Bread. Natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd of het Sandwich Bread dekseltje... ook op het Marmite potje paste. En jawel hoor, het paste eveneens... Budding wilde met zijn gedicht onderstrepen dat het klopt wat de uitdrukking zegt... dus dat op ieder potje een dekseltje past. Maar nu werd het geval dat Helene Verrooijen net een nieuwe roman heeft uitgebracht... waarin de ik-persoon op pagina 43 over een vriendin zegt... dat hij een grillig gevormd potje heeft waarvoor ze nooit een passend dekseltje heeft gevonden. De hele zin luidt, het is sneu dat ze voor haar grillig gevormde potje... nooit een sluitend dekseltje heeft gevonden. Hadden we pas nog de kwestie van de merkwaardige pot in het Koningslied, namelijk de stampot, en vervolgens de doofpot waarin staatssecretaris Wekers zichzelf wilde stoppen... nu zitten we met een potje dat zo grillig gevormd is dat iemand er geen dekseltje voor zou hebben kunnen vinden. Ik ken Helene Verhooy al behoorlijk lang. Al vanaf haar eerste boek om precies te zijn vanaf 10 juni van het jaar 2000. Toen ontmoette ik Helene in de etalage van de Bijenkorf in Eindhoven. Ik zat daar twee weken lang aan een voetbalboek te schrijven. Dat was ten tijde van het Europees kampioenschap voetbal... dat toen in Nederland en België werd gehouden. Waarbij ook wedstrijden in Eindhoven werden gespeeld. Er ja, zijn daar toen in Eindhoven nauwelijks ongeregeldheden geweest. De burgemeester heeft later nog het vermoeden uitgesproken dat het kwam... omdat ik in de etalage van de Bijenkorf zat. <lacht> Veel voetbalsupporters meenden dat ik de centrale commandopost... van de mobiele eenheid was. In de etalage van de Bijenkorf ontving ik ook gasten. En een van hen was Helene van Rooij, voor wie toen net de gelukkige huisvrouw was verschenen. Ik kan gerust zeggen dat ik aan de basis heb gestaan... van het commerciële succes van Helene. Welke schrijver krijgt nu bij een eerste boek de kans op een optreden... in de etalage van de Bijenkorf? Ik weet ook nog dat er destijds een heleboel Portugese voetbalfans... voor de etalage stonden, want twee dagen later... moest Portugal in Eindhoven tegen Engeland spelen. En daar, in die etalage met die Portugese supporters voor het raam... werd Helene verliefd op Portugal, weet ik nog... waardoor ze daarna ook is gaan wonen. Ik bedoel, ik heb ze ongeveer de hele carrière van Helene Verhooy op weg geholpen en vormgegeven... Gegeven. En in haar nieuwe boek schrijft ze nu dus over het grillig gevormde potje van de vriendin, van de ik-persoon, waarvoor nooit een sluitend dekseltje is gevonden. Maar hoe grillig moet een potje zijn, wil er geen dekseltje voor gevonden kunnen worden? Er zijn bovendien ook, heel, ook veel grillig gevormde dekseltjes, weet ik uit verhalen van een bevriende uroloog, die soms werkelijk de gekste exemplaren onder ogen schijnt te krijgen. En pas nog vertelde een huisarts mij het verhaal dat zijn assistent... een keer werd opgebeld door iemand die paniek kreeg, meldde: mijn voorruit is kapot. Waarop de assistent zei dat hij dan niet bij de huisarts moest zijn... maar bij Carglas. Maar het bleek niet om zijn voorruit te gaan, maar om zijn vooruit. die aan, die aan Vlaarden lag doordat er iets vreselijk mis was gegaan met een piercing. De plastisch chirurg schijnt er daarna in het ziekenhuis... drie uur mee bezig te zijn geweest. Maar het resultaat zou desondanks niet de schoonheidsprijs hebben verdiend. De patiënt in kwestie gaat sindsdien door het leven... met een behoorlijk grillig gevormd dekseltje, zoveel staat wel vast. Dus die vriendin van in het nieuwe boek van Helene... heeft gewoon niet goed genoeg gezocht. Mocht u vandaag of morgen nog in de heleen haar rode stoor komen... achter de bijenkorf in Amsterdam, geef dat dan even aan heleen door. Doe haar de groeten en zeg haar dat we de uitdrukking... dat op elk potje een dekseltje past... In ere moeten houden hoe grillig gevormd het potje ook is, satin mm. noir Je noor bien c'est niet 10 ans, maar j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Mé devenir ton amant, seulement montagnard, de tes monts blanc, oh, oh. de tous tes monts blanc. Moi je retourne chez ma maman, oh, oh. Moi, chez maman. ...die onlangs nog in Nederland was voor een succesvol optreden... ...Julien Claire met Hélène. Daarvoor had je de column van Wim Daniels van afgelopen zaterdag... in spekers met Koppen. Die werd voorafgegaan door een oude hit voor George Harrison... ...Bangala Dash, je had het cabaret Uitspijkers met Koppen van afgelopen week. Het optreden van de groep Swelter, zij zongen Spainless... ...en het leukste Speakers met Koppen begon met de column van Hans Sibbel... Zullen er meer sprekers met koppen... Dat wil zeggen, meer? De nacht ging het anders. Met ook nog even aan voor sprekers met koppen, welke band er volgende week is. En tot die tijd, Charlie Ventura en Jersey Bounce.